Advocabo FNV gaat na de zomer actie voeren voor een betere cao voor zorgpersoneel. De vakbond heeft onlangs afgesloten cao voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg niet ondertekend. Wat de acties inhouden is nog niet bekend. advocabo leden hebben een eigen akkoord voor zorg samengesteld. De hoofdpunten daarin zijn minder werkdruk, minder flexibilisering en meer waardering. Het begrotingstekort van Duitsland daalt sneller dan verwacht. Dit jaar was gerekend op een tekort van 1%, maar waarschijnlijk zal het maar een half procent zijn. En mogelijk heeft Duitsland in 2014 helemaal geen tekort meer door de groei van de economie en van de arbeidsmarkt.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 Een ruime meerderheid van de PVV-kiezers blijft achter partijleider Wilders staan. Dat blijkt uit peilingen van Maurice de Hond en Eén Vandaag. Gisteren verlieten de Kamerleden Kortenhoeven en Hernandez de fractie. Bij hun vertrek uiten ze felle kritiek op de PVV-leider. Wilders zei in een reactie dat de twee zijn opgestapt omdat ze vermoeden dat ze laag op de kandidatenlijst staan die vrijdag wordt gepubliceerd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 chat chat chat chat van Dat wil